De gouverneur van Californië heeft de noodtoestand voor het gebied uitgeroepen. De Nederlandse estafettelopers hebben op de WK Atletiek in Eugene... niet de finale van de 4x400 meter gehaald. De vrouwenploeg kwam als derde over de streep... maar werd gedisqualificeerd vanwege een foute wissel. De mannenploeg eindigde in de serie als vijfde. Ook Sivan Hassan stelde teleur. De Olympisch kampioenen werd zesde op de 5 kilometer. En de vrouwen zijn uitgeschakeld op het EK-voetbal. In Engeland verloren de titelverdedigers de kwartfinale van Frankrijk met 1-0. De goal viel pas in de verlenging. Frankrijk kreeg een penalty na een overtreding van Dominique Jansen. Woensdag speelt Frankrijk de halve finale tegen Duitsland. De andere halve finale gaat tussen Engeland en Zweden. Het weer, vandaag veel zon, alleen in het noorden kan wat bewolking voorkomen. Het wordt vanmiddag 26 tot lokaal 32 graden.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZfM. Met nu ZfM in de ochtend. Of something to call.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 waiting another day for the captain of the park. another day falls As the day came up, she made a start. Stop. she stopped waiting another day.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 Maar Ik voelde het meteen, en ik kan je niet vergeten Ik was in de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de hemel Ik keek me aan en ik, en ik was sprakeloos J'ai aan en een, twee, kom keer, commenta voor ik je t'aime Ik krijg je niet meer uit mijn hoofd, probeer het wel, maar het is hopeloos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 It's called another day. through another day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 From the flame I kinda lost I'm almost ready to turn back now At the point of giving up Follow this broken compass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 Punt 9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Eze amor llega sin esta manera. No tiene la culpa. Caballo en la sabana. Porque je despreciado, por eso no te verdoofd lopen. Dit soort liefde is niet zo. Het is niet niet zo. Het is niet zo. Het is niet zo. Het Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así, cuando ella van con ella, porque en mi vida yo la aprendí a vivir así, no te da perdón de Dios, por en mi vida la postura de estrí, el despido del desapara. Ya ga lo mismo soy yo, no te encuentro meer naar huis. no te encuentro meer naar Por Ik ga niet meer naar huis. Ik ga niet meer naar huis. Ik ga Van con ella, van porque mi vida yo la presté vivir así.